Dit was het... Alleen reed je het niet. Hé, waar ben ik nou mee bezig? Geloof is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe een kind binnenkomt. Hij mag geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornus is gewoon hevig en heftig geweest. Over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en gokprobleem. Ik heb Heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Een kind heeft wat meer duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerst keer een XC-pilletje. Dit is The Hoop Magazine. Welkom bij deze nieuwe aflevering van The Hoop Magazine.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 Find our way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 En euh, nou, naarmate ik daar meer inzicht in kreeg en ook meer begreep wie ik zelf was euh, en denk ik ook daarin wie God was, nou, toen, langzamerhand had ik het steeds minder nodig. Het heeft nog een tijdje geduurd, een aantal jaar, dat ik nog wel eens een, een vrede bij had als dus ik het heel erg benauwd had, dat ik ook nog wel baalde van mezelf...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 Laat je zorgen gaan Geef ze aan mij Ga op je voeten staan Mijn kindje bent vrij Ben je vermoeid en belast Kom naar me toe Mijn kind, ik heb je vast En mijn hand wordt niet moe Want mijn liefde voor jou Oneindig groot En ik blijf je trouw Ik ben jouw redder in nood Kijk niet naar het donker Zie niet angstig om je heen Ik zal voor je strijden ik klaar Vrij, vrij, kom toch naast me staan Heer, u heeft mij betaald Gekocht met uw bloed De overwinning behaalt. Alles komt goed Ik laat mijn zorgen gaan En geef ze aan u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 Ik heb vermist, ik draai me om en ik kijk. Kan...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 En dan uh, aan het eind van de dag nou, dan, uh, dan ging ik hardlopen op een lege maag. En dan stelde ik ook mijn eetgevoel, mijn, uh, mijn hongergevoel, stelde ik ook weer uit. En dat was weer een prestatie. En daar voelde ik me ook weer goed bij. Dus dat, zo houdt het eigenlijk hele hm. cirkeltje uh, in stand. Hm? Maar dat, het, ik, het is gebaseerd op een gevoel.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 to find you in mostly to myself cause you make me feel I'll never let you go if you stay with me. I promise you. Are you glad you've been rescued from your sins today? Hallelujah. Let's celebrate our salvation. This is the day that the Lord has made. This is the day that the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 met elkaar Zij die zijn gescheiden En weduwe en weduwe na. Ouders met hun kinderen Die samen door het leven gaan Kinderen zonder ouders En zij die er alleen voor staan Sterren en idolen Roeprijk en al onbemind. De mens die is verstoten En nergens meer erkenning vindt Koningen en vorsten De prins in zijn kasteel De zwerver en verslaafde And that boy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 We're uh -huh. God van iedereen, groot en klein, arm en rijk, van sterken en van zwakken, bij hem is iedereen gelijk.